Drie uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De Franse regering heeft een rapport van negen pagina's gepresenteerd... waarin de bewijzen zouden staan dat Syrië een chemische aanval heeft uitgevoerd in Damascus. Op satellietbeelden zou te zien zijn dat de aanval is uitgevoerd... vanuit een gebied dat onder controle van de regering staat. Na de aanval volgden bombardementen om de sporen van de aanval uit te wissen, staat in het rapport. De chemische aanval kostte volgens de Fransen aan zeker 281 mensen het leven. De Amerikaanse senator John McCain heeft vandaag gezegd dat het catastrofale gevolgen heeft als het Amerikaanse congres niet instemt met militair ingrijpen in Syrië. De Republikein McCain gaf zijn waarschuwing na een gesprek met president Obama. De dochter van het voormalige hoofd van de Libische inlichtingendienst, Senoussi, is in Tripoli ontvoerd. De Libische minister van Justitie zegt dat ze net uit de gevangenis was vrijgelaten en werd geëscorteerd door agenten toen ze in een hinderlaag van gewapende mannen liep. Niemand raakte gewond. Het is onduidelijk wie er achter de ontvoering zit. Senoussi had in de gevangenis een celstraf van tien maanden uitgezeten. Die straf kreeg ze omdat ze meerdere keren had geprobeerd om haar vader in de gevangenis te bezoeken.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 Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht. Het Miranda van Holland. Goede nacht, fijn dat u luistert. Ik heet u welkom bij het tweede uur. Dit is de nacht. En de komende twee uur ga ik spreken over eten uit de natuur. Dit naar aanleiding van het volgende bericht. Een draam. Ik je mond doen. Zo lekker. lekker. Dat is Jeda de juiste braam, hè? Lekker, hè? Vraag ze kan hier, jongens. Ja. <laughs> Bramen plukken, dat, uh, ja, dat doe ik ook wel eens. Maar in het wild kun je dan dus in de problemen komen. Daar ga ik het straks over hebben. Er zijn een aantal mensen op de bon geslingerd vanwege het, het, het wild plukken. En daar wil ik juist vannacht over praten, over eten uit de natuur. Dat doe ik met uh, boswachter van de Sallandse Heuvelrug, uh, Arend Spijker. Uh, welkom Arend, heel fijn dat je er bent. Maar ik spreek ook met Wies, tepe bioloog en natuurgid... bij etenuitdenatuur.nl. En, het is waar, er zit hier een heuse holbewoonster vannacht in de Radio 1-studio. Haar naam is Marianne van Dijk, ze leeft al meer dan 100 dagen als holbewoner. Hoe en waarom, dat hoort u straks. Marianne, ik ben heel blij dat je er bent. Ik vind dat je er uitmate beschaafd uitziet voor een holbewoner. Ja, dat valt eigenlijk een beetje tegen. Hè? Ja, nee, ja. Eigenlijk, ja. ik, had, ik had een beetje zo'n Fred Flintstone-plaatje. Ja, en ik heb wel meer dan honderd dagen mijn haar niet gewassen. Maar het valt gewoon heel erg mee met hoe dat eruit ziet. Ja, nou, ik heb het niet meer met shampoo gewassen, alleen met koud water. Dit is helemaal niet gek. gek? Nee. Ik ja. vind eigenlijk dat mijn haar er ongezonder uitziet. Goed, misschien moet ik ook stoppen met wassen. Uh, uh, live muziek uh, is er vannacht van uh, John Henry. John, ook jij welkom in de studio. Heel fijn dat jij er ook bent. Dankjewel. Heel fijn. Ja, het is hier heel gezellig en heel druk. Um, we hebben het over natuurvoedsel. Um, u thuis kunt ook meepraten. Trekt u er wel eens op uit om uh, voedsel in de natuur te gaan zoeken? En heeft u wel iets, iets uh, gegeten uit de natuur waar u misschien ziek van bent geworden? Want dat is wel hetgene waar ik toch aan denk stiekem. Of pakt u het wat veiliger aan, net als ik, en houdt u bij een eigen moestuintje? U kunt natuurlijk bellen als u net zoals ik vragen hebt over het vinden van je eigen voedsel in de natuur. Misschien vindt u het net als ik wel een beetje uh, spannend en denkt u ook aan... Giftige paddenstoelen en dat soort dingen. Uh, of dat terecht is, dat gaan we vannacht allemaal ontdekken. Praat met ons mee. U kunt bellen naar het gratis nummer 0800-1121. 0800-1121. Maar mailen kan ook nacht.eo.nl. Misschien hebt u wel ervaring met het vinden van voedsel in het bos. Misschien jaagt u wel. En twitteren, dat kan ook. Hashtag dit is de nacht. Dus bellen 0800-1121 over je eigen voedsel vinden in de natuur. They tend to civil wars. Oh, the desert Dreams of rivers Like the river Wars. Het is een uh, duo en uh, dat duo heeft het afgelopen jaar slaande ruzie met elkaar gekregen. Dan nou, is de naam Civil Wars, uh, burgeroorlog, <coughs> wel heel erg toepasselijk geworden. Ik praat vannacht over uh, het vinden van je eten in de natuur. Het is een trend, het gebeurt eigenlijk steeds meer. Um, er zijn zelfs hele restaurants die, die daarmee bezig zijn. En vannacht in de studio heb ik een huizenboswachter, boswachter, Arend Spijker. Uh, Arend, ik, ik dacht jij komt in, in zo'n lege groen pak met zo'n hoedje, met zo'n uh, zo veertje... Oh, het hoedje is er. Prachtig. Heel goed. Ja, dat is mijn beeld van de boswachter. Ja, maar goed, het gaat niet om de hoed. Het gaat niet om de kleren. Alhoewel, de kleren die uh, geven natuurlijk wel aan... dat we een beetje onopvallend door het bos willen lopen. En geen, uh, ja, geen vogelverskrikker uh, letterlijk willen zijn. Dus... Nee. Maar is niet een, een vaste uh, uh, boswachterkostuum? Dat als je boswachter... Is er, is er een uniform? Nou, nee, uniform is er niet. Een officiële uniform is er niet meer. Maar het die heeft wel uh, eigen dienstkleding. Oh ja. Oh ja, dan, ja. En dat is die, die hoort trouwens een onderdeel van. Heel goed. Je bent boswachter in de Zallandse Heuvelrug. Dat, ik heb dat opgezocht. Ik weet inmiddels dat dat ligt tussen Raalte, Holte en uh, Andelang. Een beetje ter hoogte van Elmendoorn. Uh, ja, het, het, het is. De Zallandse Heuvelrug is een Stuwal. En, en die, ik zeg altijd, die, die, die strekt zich uit van Ommen tot aan Markelo. Tot aan de IJssel bijna. Ja, het is een groot gebied. Ja, de, de, de stallen waar ik werk... dat is een gebied van zo'n 5500 hectare. Ja. En uh, dat is wel een... ja, voor het Nederlands begrip... een groot, aangesloten ja. natuurgebied. En wandel je daar vooral doorheen? Of? Wij, Nee, het is te groot om alleen te wandelen. Ik... Uh, Helaas moet ik eigenlijk zeggen, ik doe het veel met de auto. Ik fiets af en toe ook wel een stuk. Af en mm -hmm. toe zet je de auto neer en dan maak je lopend een rondje. want de, Om de natuur echt te bekijken en te ontdekken en te bestuderen... moet je echt te voet zijn. Ja. Er zijn een aantal mensen beboet voor het plukken van Bramen. Dat is een omgeving van, eh, van, van Haarlem gebeurd. Uh, kun jij dat ook doen? Kun jij mensen... Ja, ik, euh, zoals dat officieel heet, ik ben opsporingsbevoegd. Ik ben buitengewoon opsporingsambtenaar. Ja. En dat kun je zien door dat insingen wat ik op me heb. Oh echt? Op, op me... Oh, dus daar moet ik opletten? Ja, ik dat moet je tegenkom. opletten. Oh, oh. <laughs> nou, nee, goed. Iedere opsporingsambtenaar, die moet voordat hij... dus een officiële handeling uh, verricht, moet zich uh, kunnen legitimeren. Dus daar kun je altijd naar vragen. Oké. Okay. En kom je dat nou vaak tegen? Mensen die, die in het bos allerlei dingen aan het weghalen zijn... waarvan je denkt, mmm, doe maar niet. Ja, wij komen dat uh, heel vaak tegen. Uh, uh, en Vooral in de herfst. En dan begint het natuurlijk weer met uh, nou, paddenstoelen. Uh, op dit moment is het actueel om bosbessen te plukken. Nou, ja. Je zei het al, Bramen. Nou, Bramen is uh, meestal niet zo'n probleem. Maar paddenstoelen wordt het daar weer een beetje. Gevaarlijk. Ja, een beetje linker. Uh, het komt er eigenlijk op neer, niet zozeer dat het plukken nou zo erg is. Maar het uh, uh, zich bevinden op Plekken waar wij dat liever niet hebben, waar de natuur gewoon de rust moet kunnen krijgen. En we willen niet hebben, uh, in ons gebied althans, dat er hele volksstammen, zeg ik, maar even geksgerend, uh, de natuur doorrachen. En om dat te voorkomen zijn er een paar regels en is de wetgeving. Um, maar wat zijn de regels dan eigenlijk? Want ik mag toch in een bos uh, gaan bosbessen plukken waar ik dat maar wil? Nou, zo eenvoudig is het niet. Je mag niet in het bos overal komen. Je mag op je bevinden officieel, zo staat het op de borden vaak ook, op de paden. Uh, Meestal staat er gewoon letterlijk op de paden. Je mag je bevinden alleen om te wandelen op de wegen en de paden. Paden. Dus daarbuiten mag je niet komen. En uh, zo gauw je dus echt buiten het pad komt, ben je een overtreding. Oh. En dat is vaak het probleem. En dat is vaak ook het uh, artikel waarop geverbaliseerd wordt. En ik denk ook dat die mensen die, die Brame plukten. niet uh, verbaliseerd zijn omdat ze Brauwen plukten. maar omdat ze zich bevonden op een plek waar ze niet mochten komen. Ja, maar, maar ik bedoel, uh, de plek langs de paden. daar wil ik niet mijn bosbessen plukken. Want dat, dat is de plek waar honden uitgelaten worden. En. Uh... Nou ja. Daar groeien niet de beste bessen. Nou, dat zou kunnen. Maar goed, dat, dat, dat is dan een, een consequentie. Wij moeten. In Nederland hebben we niet zoveel natuur meer. Dus de natuur moet beschermd worden. Dat is het uitgangspunt. En de mens moet regelmatig een stapje terug doen. Die natuur, vooral die dieren, die hebben overdag gewoon de rust nodig om. En om te rust te komen, moeten wij niet van die paarden afkomen. Mm. Vooral reën, dat, dat zijn herkauwers... en die hebben overdag gewoon de, de tijd nodig om een ja, energie weer op te doen. En ja, goed, wij hebben ze al teruggedrongen tot die kleine plekjes natuur. En tot de avonturen en de nachturen vaak. En als wij dan overdag wakker zijn, dan moeten wij toch uh, niet, niet die dieren verontrusten. Dat mm. is vaak uh, het belangrijkste aspect. Maar jij mag als boswachter wel overal komen. Haal jij dan ook spullen uit het bos om op te eten? Nou, even, even, even uh, pas op de plaats. Uh, ik mag als boswachter wel overkomen, maar ik kom ook niet als boswachter overal. Ik probeer ook niet overal doorheen te struinen als het niet nodig is. Uh, tuurlijk kom je er wel eens. Uh, je moet ook inventariseren en je moet monitoren. Maar uh, we doen het toch op een verantwoorde manier... En, en om op een manier dat de beesten in ieder geval zo weinig mogelijk verstoring eh, ondervinden. En eh, ja, ik eet wel eens van de natuur. Ja, wie niet? Dat is, dat is, gewoon, dat, dat is gewoon leuk om te doen. En eh, het is ook gezond en, en goed. Op die, oh, wat dat betreft zou ik iedereen willen stimuleren om zoveel mogelijk van die natuur te profiteren. Maar wel met verstand. En ja, wetend waar je het over hebt en wat je plukt. En wat, wat, wat, heb je dan, wat neem je dan zo al mee uit het bos? Nou, ik, de vruchten. Ik vind het heerlijk om zo, als ik ergens loop, langs het pad, op het pad... en ik zie bosbessen, dan pak ik soms een handje vol bosbessen. Of ik uh, zie rijpe bramen, kan ik niet uh, nalaten om, om, om die bramen Blijft even uh, te proeven. Maar die, die begrijp ik nog wel. Maar je kunt ook allerlei dingen uit het bos eten die minder voor de hand liggen. Ja. Ja. Doe je dat al? Zo af en toe, dokter. Alleen, uh, mijn smaak is ook een beetje uh, veranderd, denk ik. Uh, misschien kan ik zeggen geëvolueerd. <lacht> ik, ik vroeger aten ze niet zozeer omdat het lekker was, denk ik. Maar meer omdat het uh, voedzaam was. Noodzakelijk. Was. En uh, nou, ik weet wel een beetje wat je kunt eten. En wat je niet moet eten. Maar... Ik, ik laat het vaak omdat ik het niet echt lekker vind. Maar om het te experimenteren doe ik het regelmatig. Ik heb gisteren nacht, omdat ik hier voor dit programma kwam... Nacht op een houtje gebeten. Het cambium van een grove den is heel voedzaam. En een wortel van een riet is, zit er meer vitamine in dan in een citroen. Om oh. wat te noemen. Dus... Uh, ja, nou, goed. Maar wie zit hier echt te knikken? Ik hoor allemaal dingen waarvan ik nog nooit heb gehoord. Maar je hebt ook eten bij je, toch? Ja, ik heb wat, mee, ik heb, ik heb wat uh, scores meegenomen. Niet de scores van de grove den, maar het cambium van de grove den. En uh, dat kun je straks wel even proeven. Ja, ik kan eerlijk zeggen dat ik dat nog nooit op nee, nee, heb. Nee, nee. Nog nooit en overkomt. ik heb dennennaalden bij mij. En de heerlijke thee kun je ervoor zetten. Maar goed, dat uh, zul je misschien ja? straks uh, van de bioloog willen horen. Dennennaalden thee. Heel, heel vitaminrijk. Het klinkt een beetje als kerst. Maar goed, dat is, dat is een beetje mijn associatie. We gaan eerst even luisteren naar wat muziek. Uh, in dit geval The Four Tops en Nature Planted. Baby doll. Nature it en zo is het, de voortops, hoort u. We praten deze nacht in Dit is de Nacht over de natuur, over voedsel vinden in de natuur. Doet u dat ook wel eens? Bent u uh, een bossenklosser, zoals mijn vader dat vroeger noemde. Moest op zondagmiddag altijd het bos in met z'n allen en dat heette dan... Bij ons in de familie bossen klossen. Ja, dat ja. moet er ineens ja, aan denkt. denken. <laughs> Ik heb weer kilometers uh, in het kulzorg van mijn vader uh, afgelegd, maar eigenlijk nooit gegeten uit het bos. Terwijl dat wel een, een, een trend is die, uh, die, die uh, uh, lijkt toe te nemen. Um, in de uitzending vanavond Vannacht heb ik een, uh, een, een huizenbioloog en natuurgids... in de vorm van uh, uh, Wies-tepen uh, bij me. En uh, een huizenboswachter en, en holbewoner. En er gebeurt hier van alles en nog wat. En uh, Arend, hebt, ik heb hier die naalden. Ik heb nu een zakje in mijn handen. En er zitten onmiskenbaar dennennaalden in. En, en moet ik dit nu in heet water gooien? Ja, als je de teva wil trekken, dan moet je dat... Uh... Okay, kan ik er ook nog andere dingen mee doen dan? Je kunt ze ook opeten. Uh, gewoon ik op kan kouwen. er gewoon een dennennaald. Lekker opkouwen. Ja, en, ok, en lekker opkouwen, oké. Okay. Nou. Ja, of ik dit lekker vind. Nee, ik vind <laughs> dit helemaal niet lekker. oh bal. <laughs> oh echt? die je dit in het bos, steek je dan gewoon een paar ja. dennennaalden ja. tussen je tanden? Zo af en toe. En hoeveel, hoeveel moet er in zo'n beker water dan? Een handje vol. Een handje vol, oké. Okay. Oké, okay, ik ga het uh, in de thee proberen, want puur is niet helemaal mijn ding, uh, merk ik. Um, en, en wat is dat schors? Dat is uh, de schors van Groveden en daar zit een stukje cambium. Wat je nou in de handen hebt, is cambium. Dat kun je okay. gewoon opkouwen. Oh, weet je dat ik het eigenlijk steeds spannender begin te vinden? Ik vond het idee dat jij dingen meenam uit het bos heel leuk. Maar nu ik het in mijn handen <laughs> heb, denk ik... Ik weet het niet, oké. Okay. Het is, uh, het is heel taai. Het is heel taai. En wat ja. gebeurt er nu? Nou, oh, echt? Gatsedag. Oh, echt waar? Nee. Oh. Echt waar? Eet je dat? Oh, sorry. Nou, ik ga het nog een keer proberen. Nee, ik vind dit echt heel, heel raar. Ja, maar ons smaak is helemaal uh, ik, ik, ik, uh... veranderd. Wij, ja. wij zijn verwend geraakt. Maar dit is ik. heel heftig van ja, smaak. Ja, dit is heftig, ja. Heel Zo zeg. Sterk. Heel sterk. Maar wel gezond. En daar gaat het om. Ja, en toch, terwijl je dat zegt, denk ik, dan neem ik wel een, uh, een vitaminepilletje. Ja. Oké, okay, begin eraan aan te wennen. Mag ik even vragen? Je eet dus dit binnenste. Ja, dat, is het, dat is Kijk, het cambium. Is okay, ja, dat dat is moet je als holbewoner, dat weet moet je weten, ja. ja. Kijk, dit is het cambium, daar gaan de voedingschappen door. Maar dit eten normaal eh, herten en zo, toch? Ja, en konijnen en beesten, die vreten er ook aan. Maar goed, wij, kunnen daar, wij weten gewoon waar je naar moet zoeken. En dan kun je daar gewoon van profiteren. Maar hoe profiteren. weet je nou dat dit niet giftig is? Ja, nou, dat moet je ook wel een beetje weten natuurlijk. Maar je kunt het ook vaak heel voorzichtig proeven hè? als je daarop oefent en je neemt wat in je mond, op ja. je lippen en het is niet goed. Dan gaat het toch wel wat tintelen vaak of een aparte smaak. En dan moet je het niet doen. Oké, okay. ik, ik bedenk me ook net dat ik de vraag over of dit giftig was eerder had moeten vragen voordat <lacht> ik het in mijn mond stak. Hè? Dat is ja. eigenlijk net, net een verkeerde volgorde. Goed, nou, ik moet er een klein beetje aan wennen, uh, Arend. Uh, Arend is uh, uh, boswachter. Uh, heeft u vragen voor Arend? Praat dan uh, vooral mee. Misschien, misschien heeft u wel uh, heel veel verstand van eten uit de natuur. Vindt u dat heel uh, leuk en heel interessant? En doet u dat met regelmaat? En Misschien houdt u wel van uh, uh, de smaak van dennenaalden. Ik uh, ben nog niet helemaal... Uh, en nog niet helemaal overstacht. Maar praat vooral met ons mee vannacht. We hebben het over eten uit de natuur. 0800-1121, daarop kunt u ons bereiken. 0800-1121. En u kunt meedoen naar nacht.eo.nl en twitteren... via hashtag ditisdenacht. Um, Wies, mag ik je wat ja. vragen? Allee. Jij bent een, uh, een, een, een, een bioloog en een natuurgids. Ja. En, jij, en jij werkt voor uh, de website. Ik moet hem er weer even bij pakken. uit de natuur.nl Ja, nou dat is gewoon mijn website. Dat is jouw website. Ik ben zo'n jaar of vijftien geleden natuurgids geworden. Ja. En uh, toen, ongeveer tien jaar geleden, kwam ik in aanraking met de eetbare natuur. Nou, dat vond ik heel erg leuk om te doen. Het voegt echt een extra dimensie toe. Aan, uh, aan de natuur en in de natuur zijn... als je dingen gaat plukken. En je merkt ook als je één keer begint... dat het iets verslavends heeft. Is dat zo? Ja, als je één keer bijvoorbeeld... Uh, dan zie je van die heerlijke veldzuring Die is heel lekker fris van smaak. Rijk aan vitamine C. En denk je, oh lekker. En dan buk je je om het te plukken. En dan heb je natuurlijk altijd een tasje bij je om het in te doen. Tenminste, dat heb ik altijd bij me. En dan... Uh, ja, verzamel je het. En dat geeft gewoon een leuk soort prettig gevoel van... Ha, ik ben een mijn voedsel. Een schat Ja, ik vind een schat. Ik ben mijn voedsel aan het vergaren. En het is natuurlijk dat aloude gevoel... wat wij, wat onze verre voorouders ook gehad hebben. En met die instincten konden zij overleven. Mm -hmm. En honderdduizenden jaren lang zijn eigenlijk de beste verzamelaars die hebben kunnen overleven. En wij zijn allemaal... Het restant daarvan. Het restant daarvan. Godtig. En we hebben dat ook nog steeds in ons. En kom je dan ook wel eens een boswachter tegen? Zoals ja, zeker. Aan, die dan een beetje knorrig naar je kijkt. Die kijkt knorrig. Maar ja. ik heb natuurlijk mijn werk goed gedaan. En ik weet dat het inderdaad niet mag, volgens de wet. Je mag niet plukken zomaar uit de natuur. Maar er is wel een gedoogbeleid. Dus als je Heel dingen, dingen aan het plukken bent, dan... Dan mag je best voor eigen gebruik wat pramen plukken. Wat uh, dennentoppen plukken. Want uh, je kan, hoeft dit niet per se rauw te eten. Ik pluk in het voorjaar die jonge dennentoppen. Yeah. En die kan je dan koken met water en een beetje suiker. En dan? Dan krijg je een hele lekkere siroop. Oh. Die smaakt een beetje naar citrus. Yeah. En als je het mensen laat proeven en je zegt wat is dit nou? Dan zeggen ze ja, iets met citroen. Ja, het is dus gewoon een dennertoppen. Jonge ja. dennertoppen. We hebben een, uh, uh, iemand aan de telefoon, namelijk Anneke Emmers. Anneke, hallo. Hallo. Ja, ik had een vraag. Ik heb, ik heb me al een tijd afgelopen vragen of je ook lelietjes van Dalen kunt eten. Want je hebt heel veel eetbare bloemen. Uh, uh, uh, Wies, begin meteen te zwaaien. Nee, nee, niet doen. Echt niet doen. giftig, lelietjes van Dalen. Nee. nee, absoluut niet doen. Ja. Nee. Nee, nee. Die bessen vooral, hè. Die bessen zijn giftig, maar ook het groen. Ja? Ja. En de bloemen? De bloemen ook niet. Nee, ook... ze zeggen wel dat je, er wordt wel gezegd dat je bloemen eigenlijk van de meeste planten wel zou kunnen eten. Ja. Maar zo'n giftige plant gewoon geen risico nemen, niet doen. Kijk, dan nou ben ik blij dat ik dat gevraagd heb. Ja, ja, heel goed, Anneke. Zijn er nog andere dingen waar je over twijfelt of je het wel of niet moet eten? Uh, nee, eigenlijk niet. Okay. Maar uh, omdat ze zo lekker roken, dacht ik. En omdat je ook viooltjes en zo, die zijn heel lekker. Oh ja, en, ja, die, zijn, ja die kan je prima eten, viooltjes. Je hebt zoveel van, van die heerlijke bloemen. En die ruiken meestal lekker. En ik, ik zag ze staan en toen dacht ik van... Ik heb niet geprobeerd, maar ik vroeg me af of ze eetbaar waren. En besloot om dat, dat eerst eens kijken of ik dat ergens kon achterhalen. Ja, dus ik ja. ben heel blij met het antwoord. Ja, maar, ja fijn. Of, fijn. En, en drink je ook wel eens thee van van Denne uh, naalden? Ik heb het nog niet gedaan, maar ik ga het zeker proberen. Ik, ik ga het nu ook even doen. Ik maak wel altijd mijn eigen bloemenminksels voor de thee. Oh ja. ja. En wat voor bloemen gebruik je daar dan voor? Uh, van vrouwenmantel en rozen en. Uh uh, ja, moet je wel je eigen rozen hebben, want gekochte rozen, die kan je nooit, nooit, daar uh, zit zo vergeefd op. Ja, want dat is natuurlijk ook een ding met, met uh, überhaupt met eetbare bloemen. Ja. Um, dat je niet zomaar uh, alle bloemen kan eten, uh, ook niet in je eigen zaaiperkjes, omdat er vaak van alles nog gebeurd is met dat zaad, toch? Dat is allemaal opgekweekt en, en rare, rare kunstmest in, die we toch ook niet moeten eten. Ik, kijk, kijk ah, ja, ja, ik heb ja. biologische zaden. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar ja, de, de intratuin, als je daar een, een bloemetje koopt, dan heb je dat nee, natuurlijk nee, niet. Nee, koop ik niet bij intratuin. Oh, pardon. Sorry. Nee. En bovendien, vaak kun je ook uit de natuur wel zaden winnen. Oh ja? Ja. Ja, er gaat, nou ja, gaat een wereld voor mij open, hè. Ik ben net twee jaar bezig met mijn moestuin op het dakterras. Ja. En dat gaat me heel goed af. Ik ben er eigenlijk heel trots op. Ja, dat Dat is heerlijk. Dat is echt heel leuk. Alleen ja. dit gaat wel een stapje verder, hoor. Ja, ik, ik ben gewoon gezegend met een klein tuintje. Oh, dat is heel fijn, ja. Ja, dat is geweldig. Oh. Anneke, dank je wel. Oké, okay, fijne. En een hele goede nacht. Ja, dag. Dag. De, de, de thee aard die bevalt me. Dat dus ja, vind ik lekker, heel lekker. He? Ja. Ja. Dus, maar ik, het is dus echt... Ik heb een bakje heet water voor me. Met, het ziet er heel vreemd uit. Er zit gewoon een nestje uh, dennenaal in. Ja, en je kunt het zo sterk maken als je zelf wil. Wat meer dennenaal of wat minder, langere of korter trekken. Is dit nou een bepaalde naald ook? Dat bepaalde... is de naald van de grove den? De grove den. Ma denk. Maakt niet zoveel uit hoor. De grove den? Nee, je hebt of een grove den. Z Maakt niet zoveel een blauw spar thee. Nou, dat is weer wat anders. Oh, dat kan <laughs> een spar is geen den. Oh, dat is waar ja. Maar zijn die dan giftig? Ik heb het, uh, durf het niet te zeggen, ik doe het alleen maar voor de grove dent. Oké, okay, okay. ja, soms moet je misschien ook daar maar blijven. Precies, op zich zal die niet giftig zijn. Heb je wel eens iets gegeten of gedronken, waarvan je dacht... oh-oh, uh dit had ik niet moeten doen? Nee, kan ik me niet zo herinneren. Nee, ik ben altijd voorzichtig en ik zit niet overal aan. Ik kijk wel even uh, de literatuur na. Over het algemeen, als ik ergens aan begin van kan dat, kan dat niet. Ik uh, ga uh, niet zo snel experimenteren daarin. Maar over het algemeen kun je het meeste in de natuur kun je gewoon eten. hoor. Ik zeg altijd, ja, gekskerend: je kunt alles eten. Sommige dingen, ja, mooie, heel gezegd eet je maar één keer. Ik wist dat je ging komen, ja, maar dat is natuurlijk ook zo. We gaan eerst even luisteren naar een live muziek, want dat gaat vannacht ook nog gebeuren. Uh, John, John Henry, welkom nogmaals. Ik ben heel blij dat je uh, uh, er bent. Maar zijn je fellow associates? Die uh, liggen denk ik op één oor. Die liggen op één ja, oor. Ja, daar ben ik bang voor. Ja, het is, het is niet heel trouw naar de radio nu te luisteren nee, om jou nee, te horen. Nee, Ach. Ik denk dat ik het echt alleen moet doen vandaag, Miranda. En volgens mij komt dat helemaal goed. Eet jij wel eens uh, wild uit de natuur? Um, nee, maar ik ben toevallig wel echt aan het rand van het bos opgegroeid. Dus oh. uh, vroeger gingen wij sorry met de buurjongetjes, echt wel... Um, ja, wij noemden die kruisels, maar ik weet niet of, de, of dat echt de echte benaming is. Kruisels? Kruisels noemen wij zeg maar Ja, ik kom uit Brabant, hè? Kruisbessen? Ja, het, het waren van die uh, beetje doorzichtige bessen. Oh, ja. Ongeveer zo groot, zo. Ja, uh, een knie. beetje ruw. Met beetje, zeg maar, ja, Een centimeter doorsnee. En ze, ze proefden een beetje zuurig. Ja, wij die, ja, in Brabant noemen wij die kruisels. <laughs> ik nou ja, ik nou, denk kruisbessen. Ja, kruisbessen. ja, dat denk ik ook. En bramen en dat soort... Uh, f, ja, dat, die aten wel. Met, uh, met gevaar voor eigen leven door de doornen. Ja, uh, ja, dat komt er ook dus, nog eens bij. Meestal zat er al een brandnetel tussen. En, uh, ja. Ja. en die kun je ook even... Dus, ik ben echt is... uh, ja, veel, uh, eigenlijk een beetje zo in het bos uh, opgegroeid. Nou, dus dan zo... val je met je neus in de boot. Ja, he? zeker. Gaat een wereld voor me open alsnog. Dus, ja, uh... goed. Heb jij dan een, een kop dennen thee? Nee, nee, oh. ik denk ik even pas. Oh. <laughs> nee, het valt echt feest. Ik zag je zicht ook vertrekken net. Nee, dus, ja, uh... nee, maar dat was de pure dennennaald. Oh, okay, de thee ja, gaat ja. goed, alleen dat, dat schors, daar ben ik nog niet helemaal over uit. Okay. Um, we gaan naar jou luisteren, wat ga je als eerste voor ons spelen? Ik ga een liedje spelen dat heet Five More Days. Oké, okay, nou dan vraag ik jou om plek te nemen aan de andere kant van de studio. Nou is dat maar echt een heel klein stapje. Wilt u John uh, uh, uh, uh, niet alleen horen, maar ook eventjes zien? Surf dan naar radio1.nl en klik de webcam aan. Dan ziet u ons met z'n allen heel gezellig in dit uh, knusse studiootje zitten. Met allemaal uh, uh, ja, hapjes en bloemetjes en blaadjes om ons heen. Er gebeurt hier van alles nog wat. En een man met een gitaar in de hoek. En dat is dus niemand minder dan John Henry. Dit is Five More Days. Falling down from nothing I was in no one when I fell Fell in love with you the second You laid your eyes on someone else Some to survive Give me five more days Give me five yeah, yeah. Give me five more days Give me five Five more days Give me five more days I'll turn into Perfection Five more Jo! Five more days, John Henry. Dankjewel. Dankjewel. Straks uh, uh, meer uh, muziek van deze nachtelijke troubadour. En ga ik u ook nog vertellen hoe u kans maakt op het winnen van zijn album. Maar eerst, uh, de natuur maakt u misschien wel uw eigen jam. Plukt u paddenstoelen in het bos, of uh, misschien zit u nu net als ik aan een kopje Dennaalde thee. Of poogt u uh, een moestuitje te onderhouden. Uh, Praat met ons mee vannacht over eten uit de natuur. Ik heb een aantal deskundigen hier in de studio. Dus alles wat u wil weten kunt u vannacht uh, uh, ter tafel brengen. 0800-1121 voor al uw vragen en uw mededelingen. Misschien hebt u wel uh, iets heel avontuurlijks gegeten in het, in het bos. Of misschien gaat u heel erg mee in die food trend zoals dat heet, uh, forageren. Het is uh, heel hip tegenwoordig. Uh, er zijn zelfs hele restaurants uh, die daar mee bezig zijn. Uh, deel uw kennis van de natuur met ons en over eten in de natuur via 0800 11. 1. Mailen kan ook, hè, Nacht.eo.nl. Nacht.eo.nl en Twitter via hashtag Dit is de Nacht. Praat met ons mee over eten uit de natuur. Menig Nederlander doet aan wildplukken of uh, haalt zijn eten uit uh, eigen tuin. Dat heb ik vanavond zelf ook nog gedaan. Tomaatjes. Uh, heel goed gaan ze. Uh, maar niet iedereen weet precies hoe ze dat moeten doen. En daarom worden er cursussen gegeven. En uh, een van de curs uh, cursussen is bioloog en natuurgis uh, Wies Tapen. Wies, nogmaals uh, welkom. Je geeft Dankjewel. cursussen over eten uh, uit de natuur, wat je moet ja. plukken. Um, is het belangrijk dat mensen zo'n cursus gaan doen... voordat ze zelf helemaal uh, erop uittrekken? Nou, er zijn ook veel mensen die van huis uit al kennis hebben... over wat je wel en niet kan uh, eten en gebruiken. En waar je op moet letten vooral. Want het is niet zomaar een kwestie van planten herkennen... Je moet ook... Uh, kijk, er zijn allerlei regels. Arend zei het net ook al. Je moet de natuur natuurlijk niet uitputten. Of uh, dat, dat je te veel plukt. En als je het volgend jaar komt, dat het dan allemaal verdwenen ja. is door jouw toedoen. En de vogels en de dieren die er ook van afhankelijk dat zijn voor maar. hun voedsel... daar moet je ook rekening mee houden. Want zij kunnen niet naar de groenteboer gaan om daar hun kostje bij elkaar te scharrelen. Dus die zijn afhankelijk. Dus je mag nooit alles weghalen. En wij hanteren een soort 5% regel in de cursus. Zeggen we, als je iets ziet waar er heel veel van is... toch gebruik je dan maar, pluk je dan maar 5%. Bijvoorbeeld een... Enorme vlierbloesemstruik. Ja. Met allemaal van die verrukkelijk geurende bloesems. Waar je van een heerlijke limonade van kan maken. Ik heb hem ook bij me trouwens. Oh. We kunnen hem straks proeven. En toch pluk je dan maar 5% van de schermen. Want die andere, die rest van die boom. Ja, daar, dat moet de bessen worden. En daar zijn de, de vogels van, van afhankelijk. afhankelijk. Dus je... Je doet het altijd op een duurzame manier. En bijvoorbeeld als je bladeren verzamelt... je hoeft niet die hele plant te plukken. Je, je plukt gewoon wat blaadjes. Bijvoorbeeld één of twee per plant. En dat kan zo'n plant prima hebben. En die plant groeit door. Kijk, het is, de natuur is een kwestie van eten en gegeten worden. en Dus ook als je erop uitgaat... Ja, dan kan het dat een teek van jou wil eten. Ja, en dat is natuurlijk een zekere zin... Iedereen heeft evenveel... Uh, ja, dat is gewoon een soort wet. Muggen, prikken. Ja. Ja. En uh, planten Rodemira. beschermen zich ook. Oh ja, prikken. Prikken. En natuurlijk doen ze dat, want ze kunnen niet weglopen. Nee. En, uh, zoals brandnetel. En daar pluk je dan alleen de topjes van. En bovendien... Uh, ja, er zijn veel meer dingen waar je ook op moet letten. Wat belangrijk is voor je eigen gezondheid ook. Dat je bijvoorbeeld geen zieke planten... Eh, Plukt en Want, eet. Wat kan Want dan, er dan kan je zelf ziek worden. Bijvoorbeeld in gras, oh ja. in de holle stengels van gras. Daar kunnen vreselijke uh, eencelligen in zitten. waar je een uh, enorm stimulerend op het maag-darmkanaal, zal ik maar zeggen. Dus een enorme scheiterij van kan krijgen. Huh? En, uh, dus je moet ook wel een beetje opletten op met, uh, ja, met wat je doet. Oh. Er is bijvoorbeeld uh, krailook. Die lijkt op bieslook. Ja. Het is een wilde bieslook eigenlijk. Ja. En als je sommige die zijn aangetast door een roest, ja, dan moet je hem gewoon niet eten. Want oh. dan kan je, ja, je kan zelf dan ook daar iets van krijgen. Dus je moet het ook altijd veilig doen. Ben je zelf wel ziek ergens van geworden, Wies? Dat je nee. dacht, oh, dat had ik niet moeten doen? Tot nu toe niet. Maar uh, ik sluit het niet helemaal uit. Want het is zo dat hoe ouder planten zijn... dus een goed eetbare plant als zevenblad bijvoorbeeld... die is heel lekker om uh, rouw te eten. In pesto bijvoorbeeld die is die erg lekker. Maar als je die, dat oude blad neemt... Dan, dan kan je je daar ook ja, je niet zo lekker door voelen. En ik heb in de cursus wel eens mensen gehad die, die dat, dat meegemaakt heen. hebben. Oh, die, die te oud blad gebruikten, of uh, ja, een te oud, of bijvoorbeeld bloeiende delen. Kijk, zo'n plant. Alles wat wij in de. Uh, bij de kopen, dat is allemaal gekweekt... Ja. op jeugdige eigenschappen van de plant. Dus het is zacht en het heeft weinig bitterstoffen. Maar een plant als die ouder wordt, die vormt in zijn cellen... vormt die uh, ja, steunweefsel. En dat kunnen wij moeilijk kapot bijten. Ja, dan worden ze, ja taaier, ze worden wat harder en Ja, ze worden wat harder en taaier en ze worden bitterder. Ze vormen allerlei bitterstoffen, ook om zich te beschermen tegen vraat. En dus je, je eet, we plukken liefste jonge dingen. Ja, dat snap ik heel goed. Dat is het lekkerst. Ik moet bij deze verhalen wel denken aan, mijn, uh, aan een verhaal... wat mijn huisbaas, mijn ex-huisbaas, uh, uh, uh, me ooit vertelde. Dat hij uh, het bos in ging met, een, met vrienden van hen. Die hadden een, ik moet ik het goed zeggen... een, een Servische uh, uh, uh, uh, hulp in de huishouding. En die dame had heel veel verstand van... Paddenstoelen. Dat, Kijk, blijkbaar nou dat, ja. was dat in die, ja. re, in, in, in die konterij wat normale om ja. paddenstoelen te plukken. Dus zij zijn zei paddenstoelen plukken en zo ook mijn uh, voormalige uh, huisbaas. En die uh, had een recept gekregen en die is daar lekker mee aan de slag gegaan en die had lekker gegeten. En na het eten dacht hij, ik voel me niet zo lekker. En toen deed hij wat hij misschien niet had moeten doen, uh, dan gaat hij googlen. Uh, en dan lijken al die paddenstoelen toch wel heel erg op elkaar. En toen dacht hij, ja, ja, maar wat als ik nou die ene op heb? Want dan ben ik binnen acht uur, ben ik hier niet no, meer. Ja. Dus, dat, dus hij heeft hele uh, uh, benauwde uren gehad. En dat, bedoel, het is goed afgelopen met hem, uh, begrijp ik goed. De huishoudelijke hulp had wel degelijk heel veel verstand van zwammen. Maar dat kan natuurlijk wel fout gaan, hè? Ja, ja. in de cursus zeggen we ook, nou, paddenstoelen eigenlijk liever niet doen als je het niet, niet echt weet wat je doet. En in Nederland is eigenlijk het wild plukken pas de laatste jaren weer uh, in gebruik geraakt. Maar bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland en inderdaad Oost-Europa... daar gebeurt het van oudsher veel meer. Daar hebben ze ook meer natuur. en daar, daar, ja. Dat kan natuurlijk maar paddenstoelen zeggen we eigenlijk gewoon niet doen. Er zijn er drie waarbij geen vergissing mogelijk is... En daarbij, die kunnen wel. Nou, één is reuzenbovist. En dat zijn die grote witte voetballen, weet je wel? Ja? Die je wel eens in parken ziet. Maar die zijn eetbaar? Die zijn eetbaar. Oh, dat wist ik ook Die van. zijn heel lekker zelfs. Maar die ploffen toch, als je er ja, tegenaan komt? uiteindelijk... Kijk, het zijn vruchtlichamen. Dus uiteindelijk zijn ze bezig om hun sporen te verspreiden. Maar als die sporen nog niet rijp zijn, dan kan je ze prima eten. Eigenlijk zijn alle paddenstoelen zijn eigenlijk vruchtlichamen... Die die bevatten heel veel sporen en die worden verspreid. En welke zijn nog meer epaarden? Uh, nou, een van mijn favorieten is Judas oor. En dat is, uh, hij heet Judas oor en het is ook een oor. Het is een paars oor. En als je eraan voelt, dan voelt het ook zo zacht en kraakbeenachtig als een echt mens oor. dat ook die, soort aan een, aan bomen, ja. die aan de ook Die aan de bomen groeien. Klopt ook. Aan een boom ja. groeien ze op uh, vlierhout, heel erg veel. En er is een prachtig verhaal over waarom dat dan Judas' oor heet. Want uh, ja, dat is, vroeger verzonden mensen allerlei verhalen... als ze dingen zagen die ze niet begrepen. En uh, ja, Judas' oor is er daar een van. En waar komt, wat, wat voor verhaal hoort daar dan bij? Nou, uh, het, is een, het verhaal is dat um, vroeger de vlier in het heilige land gestaan zou hebben, ja. wat niet zo is want hij komt daar gewoon niet voor en dat Judas nadat hij Jezus had verraden, enorme spijt had en dat hij dacht oh wat erg, ik wil dood ik hang me op aan de vlier nou die takken zijn enorm bros, dus dat zal nooit gelukt zijn, maar volgens het verhaal was het geluk gelukte en stierf hij opgehangen aan de vlier, maar dat was een nog niet genoeg straf voor hem. Als straf moesten zijn oren... uit die boom groeien. Ja. En die moesten luisteren... naar hoe de bladeren... Steeds maar verrader, verrader oh. bleven zeggen. En daar, komt, naam daar komt de naam Judas' oor van. Aan. Men begreep gewoon niet waarom er ineens uit doodhout een paars oor groeide. Niemand snapte dat. Als je niet weet dat er in die boom ja. een mycelium, een zwamvlok is... waar dat oor dan als het ware Uitkomt. De, de bloem van is... Ja. Bijzonder. Wat een mooie verhalen zeg. Um, Wie je hebt ook allerlei eetbare dingen meegenomen. Ja. Die, die, uh, daar wil ik zo meteen ook wel eventjes iets van proeven. Ja. Ja, dat lijkt mij heel leuk. En Arendt, zijn deze zakjes van jou? Die plastic zakjes. En? Wat, wat groen in zit. Die zijn van mij. Ik ja, ben ik zo Ik weet benieuwd. niet wat je daar precies. Nou ja, ik pak, hier een, ik pak hier zomaar een, een, oh. een zakje. Ik trek daar nu een, een blaadje uit. De, ja. Een lang stengeltje ja, heb ah, ik met is, een is, Ja, dat is een Zuring. Dit is zuur? Ja. Oh, dat ja. is van die soep. Ja. ja. ja. Oh, Veel zuur. Dit, dit lekker op kouwen en dan... Uh... Het is gewoon nu in mijn mond steken. Dat vind ik altijd ja. wel lekker uh, zuur, inderdaad. En... Ik vind het allemaal een beetje eng. Vooral dat jullie zo zitten <laughs> kijken. Nou. <laughs> nee, Dit dus... is heel... Oh, dit is heel verrassend. Ja, dit lekker, is... hè? Ja, dit is eigenlijk... Dit is heel zacht. En het is inderdaad alsof er een soort vulling in zit. Ze zijn altijd een beetje frissig en zuurig. Ja, precies. Lekker is het. Ja, het is heerlijk. En vooral die jonge blaadjes. Oh, maar waar vind en, ik dit? Ik, nou, die kun je eigenlijk overal in, in graslanden, in bermen uh, tegenkomen. En ik, als, jonge, hmm. als, als kind had ik dit altijd al. En vooral als het warm was en je had wat dorst, dan ging je hier lekker op kouwen. Ja, heel goed. Ja. Maar hoe weet ik nu dat er niet een hondje overheen heeft geplast? Nou, ik heb ze nou gewassen hoor. Oh, wou ik dat, vind niet om... dat risico nou ja, wou ik... Dat lijkt me dan toch wel leeg. Uh, ja, maar nou, dat, dat is, wel... is inderdaad, je moet dat altijd... daarom eet ik uh, zo weinig mogelijk uit Bermen. Dat vind ja. ik, uh, vooral waar mensen wonen. Dat lijkt me heel onschuldig. En waar ja. de honden inderdaad uh, uitgelaten worden. Daar zou ik niet zo gauw uh, wat van plukken. Marianne, jij bent een. Uh, we gaan zo meteen ook uitgebreid met jou nog hierover praten hoor. Maar jij leeft als, als holbewoonster. Uh, uh, eet jij Zuring al? Of dit, uh... Nee, nou wat het dus is, ik heb het honderd dagen gedaan. Maar ja. in die tijd heb ik nog niet uh, zelf eten gezocht. En dat ga ik dus doen als ik het een jaar ga doen. Dus ik ben eigenlijk nog. Uh, een voorbereider. Een voorbereiding. Dus dit is heel goed. Dit is heel lekker. Kennis. Ik vond het heel lekker. Ja. Heel goed. Dus ik, jij doet goede kennis op uh, mm -hmm. vannacht. Mm. Nou ja, ja, ik ook. Ik wil nog even zeggen, ja? dit blad is dus heel erg goed herkenbaar... als je kijkt naar die twee puntjes hier onderaan. Ja, en is dat onderaan? He ja. Heel kenmerkend. En als je dan zo'n blad ziet met die twee hele duidelijke puntjes hier ja. onderaan... dan weet je dat het veldzuuring is. En wat je dan vervolgens doet, dan wrijf je. Of die voelt zoals veldzuuring. En oh, ja. dan als je niet zeker ervan bent. En dan bijt je er heel voorzichtig op. En als je dan dat zure aroma proeft, dan weet je... Ja, nou weet ik het zeker. Hij is het. En dan, en, en dan kan je hem gerust knabbelen. knabbelen. Ja, heel goed hoor. Nou ja, ik leer van alles vannacht. Uh, maar ook u thuis heeft misschien wel heel veel kennis van de natuur. Wilt u met ons meepraten? Dat kan via 0801121. We hebben het over eten vinden in de natuur. Uh, doet u dat wel eens? Of heeft u misschien een moestuigje? Heeft u weer ervaring mee? Uh, en gaat u wel eens paddenstoelen plukken of uh, uh, bosbest halen? Maakt u uw eigen sham of allerlei andere Dingen. Wilt u met ons meepraten? Um, dat kan via 0801121 Of een mailtje naar, naar nacht.eo.nl Of twitteren. Hashtag dit is de nacht. Uh, en misschien vindt u het wel helemaal kolder. Uh, en denkt u van, joh, waarom zou ik dat toch doen? En dat is heel onverstandig. Uh, laat het uh, ons weten. Praat met ons mee over eten uit de natuur. Dat kan dus via 0801121. 1121 um, John... Yes. Ben jij iemand die uh, uh, geïnteresseerd is in deze manier van eten? Nou, ik, uh, ik zei het straks al, dat uh, buiten de uitzending... dat mijn vriendin toevallig met een dieet is begonnen. Een uh, aantal weken terug. En als ze nu luistert, dan zal ze heel hard lachen. <lacht> en ze, ze noemen dat schijnbaar het paleo. Dieet. Schijnbaar is dat heel erg hot op dit moment. Waarin je inderdaad dus ook weer meer gaat leven als de mens, zeg maar, zoals die in de oertijd leven. Oh. Dus veel op zaden, um, heel weinig koolhydraten. Um, ik geloof wel vlees in ieder geval. Maar um, ja, zonder toegevoegde suikers, uh, smaakstoffen. En keurstoffen. Waarom geestof. doet ze dit? Um, zij doet het eigenlijk meer uit medische overwegingen. Dus niet zozeer om af te vallen. Maar volgens mij zijn er ook mensen die dat gewoon puur doen om, om uh, gewicht te verliezen. Oh. Uh, of, of vanuit een overtuiging. Ja, ik weet het ook niet precies. Maar zij... Uh, nou, haar, haar, laat ik zo zeggen, haar darmstelsel uh, vaart er wel bij op dit Kijk, moment. Dus, uh, dat, uh, ja. het darmstelsel en ik moet. Zet het mee. Nou ja, uh, luister, er wordt op ons uh, niet voor iedereen apart gekookt. Dus uh, als ik thuis uh, mee eet, dan uh, ben ik... Te, Pineut zeg maar. Ja. Maar het is allemaal eigenlijk hartstikke lekker hoor. En uh, ja, ik moet zeggen, er komt, er komt gewoon heel veel uit de, lekkers uit de natuur wel. Ja. Maar het zien zo dat we nou al in het bos uh, op zoek gaan. Ja, wie maar weet. Ik, ik, zie, ik zie ook best vaak mensen uh, bij mij nu wilde ik in de in ik de, in de bermen inderdaad bramen plukken en. Um, ja, nou, ik moet zelf een beetje aan mijn jeugd denken. Wij gingen vroeger altijd eikels rapen. Maar dat was dan niet voor mensen, maar dat was dan voor de schapen. Ja. Dus die verkochten we dan weer ja, aan de boer op de hoek. Dat, dat deed ik vroeger Dat verdiende ook, goed. Ja. Ja, ja, dat weet ik ja. ook nog. Hé, hey, uh, je verdient tegenwoordig je geld met het zingen van liedjes. Onder andere, dus dat, dat, dat, dat ja. Dat hoop ik ja. voor je. Uh, wat ga je voor ons spelen, John? Uh, een liedje dat heet Between the Stars. Between the Stars. Mag ik jou dan vragen om weer achter je gitaar yes. uh, te kruipen? Dan uh, vertel ik u uh, als luisteraar... dat als u geraakt bent door de muziek van deze troep... Badoer John Henry, stuur dan even een mailtje naar nacht@eo.nl en uh, laat mij weten dat u zijn album Five More Days and a Matter of Somewhere wilt winnen. En dan maakt u kans op deze prachtige prijs. Dus gewoon even een mailtje zo meteen wagen, na, wagen naar nacht@eo.nl. Oh, de plaat wordt zelfs hier uh, nu naar binnen gebracht. Uh, Five More Days and a Matter of Somewhere, dan kun je meteen zo meteen uh, uh, signeren, John. Dat is wel leuk. Yes. Dus als we dan straks weten aan wie we hem weggeven... dan kan hij ook nog mooi gesigneerd worden. Dus uh, We gaan eerst uh, genieten van je. Dan weten mensen waarvoor ze mailen. Dit is uh, John Henry en Between the Stars. Go. And maybe later someday I will meet you at the Glow. It's where you are It's where you are So far away from home It's where the stars so far away from home I got bad days and got good days On bad days I feel fine When I'm lonely there is always The bright shimmer of your For you, twin sunrise and fall, when I could not see. It's where you are, so far away from home. It's where you are, between the stars, so far away from. Van Henry en Between the Stars van zijn album Five More Days and a Matter of Somewhere. En dat album, dat kunt u vannacht winnen. Als u een mailtje stuurt naar nacht.eo.nl, dus nacht.eo.nl. En laat mij even weten uh, waarom u deze plaat graag wil hebben. Dan wint uh, u misschien wel dit uh, dadelijk gesigneerde exemplaar van uh, John Henry en de fellow associates. We hebben het vannacht over uh, eten uit de natuur hier in Dit is de Nacht... Dus als u vragen hebt, ik heb een aantal experts hier. Een, ik heb hier een bioloog, een holbewoner en een, een, een, een boswachter. Ja, en een singer-songwriter. Ik had nooit gedacht dat ik me in een dergelijk gezelschap zou bevinden. Maar het is te overkomen dan toch maar weer mooi op deze nacht. Als u een vraag hebt aan een van deze experts, bel vooral 0800 112 -1. 1, het is een, een gratis telefoonnummer, dus 0800-1121. Uh, um, ik kreeg een mailtje binnen van Kobe. Zelfs heb ik een eetbare tuin met veel fruit en kruiden. Vliersiroop uh, met spa is een prima vervanger voor champagne. Voor champagne zelfs. Dat lijkt me dan een stuk goedkoper. Uh, dankjewel, Kobi, daarvoor. Um, Arendt, ik wil je nog even wat vragen. Ik heb hier een, een, een van de tasjes die jij hebt meegenomen in mijn handen. Um, ik trek hier een, een bloemetje uit en een soort borstelig uh, uh, uh, gebladerte. Het ruikt heel fris. W wat is dit? Ah, oh, dit is Duizendblad. Dit is Duizendblad. Ja, en ik heb Echt het bloemetje waar, dit... er even bij gedaan om te laten zien... hoe zulke mooie schermbloemige dat zijn. Oké. Okay. En wat kan ik hiermee doen, uh, Arend? Ja, uh, proeven. Oh, dit, dit kan ik ook. Uh. Ja, dat zijn... het is Het Het zou nooit in me opkomen om dit te eten, maar ik steek het opnieuw in mijn mond. Um. Ja. Oh, dit is heel kruidig. Ja. Oh. Oh, dat lust ik wel. Ja, hoor. Ja. Dit is heel Kijk, lekker. Dat, dat zijn zulke algemene uh, planten die je overal tegen kunt komen. Dus uh, zo moeilijk is dat allemaal niet. Nou, zeg... Oké, okay. uh, en, en ik heb hier ook nog... Oh, dit is echt, dit is echt dit is een aanrader hoor. Dit zou zo door een salade zou kunnen... Ja, ja. dat kun je ja. heel, ja, heel goed. goed in de salade doen. En ik heb hier uh, besjes. Wat zijn dit voor besjes? Nou, die kun je ook zoveel mogelijk zoveel plukken als je wil. Daar hoef je niet die 5%-regeling uh, bij je, want dat is, dat is de Amerikaanse vogelkers. De Amerikaanse, nou, Amerikaanse, vogel. Amerikaanse vogelkers wordt ook wel bospest genoemd. Omdat het een soort is die behoorlijk woekend En waar de natuurbeschermers zich ooit eens een beetje mee vergist hebben. Oké. Okay. Nou, die ga ik dan ook even proeven. D dit het eten is, vogels niet? Jawel, die eten vogels ook wel hoor. Zeker. Maar die worden daardoor ook zo. De pitje moet weer uitspugen Want een pitje kan. Wel een uh, pittig besje? Ja, hoor. dat is een pittig besje. Ja. Um, ja. Daar moet ik even over nadenken. Ja, wat ik precies. Is. <laughs> Goed, dan denk ik daar even rustig over na. Tijdens het een nieuws van vier uur. Zometeen praten we nog een uur verder over de natuur.